Millahar Rahman Rahim, Rahman Durillahar Rabbi Laalamin. Sana Allahu, Sallam, Mwahar Rakalena, Muhammad. Waala, Ali, hij was sachbij, hij was maïn. Ma' bad. Ja, kolum, Muqalli, Rahimahullahu, ta'ala, bab, minna' xirkil istijada tubireiri, la. Bakau luhu ta'ala, walna' hukana rijgalum minna' insi, uduna' biriġalim minna' djinni feza' duhum rahaka'. Sjikh Islam, Rahimahullahu, ta'ala, numt in zijn boek. Kitab al-Tawhid. Dit hoofdstuk, hij opgenomen heeft in zijn boek, bab min al-shirk al-isti'ada Hij verduidelijkt hier een vorm van een shirk wat in strijd is met het Tawhid waar dit boek over gaat. Hij zegt: tot de vormen van een shirk, tot zijn soorten en zijn vormen, behoort al-isti'ada bi ghairillah, al-isti'ada bi ghairillah. En de betekent bescherming zoeken of hulp zoeken of toevlucht zoeken bij een ander dan Allah subhanahu wa ta'ala dat dat een vorm is van ashirk shirk billah tabaraka wa ta'ala want al isti'ada isti is hulp zoeken bij Allah en hulp vragen of zoeken is ibadah is een vorm van dua is een vorm van aanroepen wanneer iemand hulp zoekt of vraagt dan roept hij aan en aanroepen is ibadah het du'a huwa ibadah zoals de profeet sallallahu alayhi gezegd in hadith sahih Allah Waala in de Koran zegt ook over de isti'adha ik de profeet sallallahu alayhi wasallam "قول أعوذ برب الناس" en "قول أعوذ برب Felak." wanneer je toevlucht zoekt en bescherming zoekt en vraagt dan vraag je dat van Allah subhanahu wa ta'ala. En van niemand anders. Het zoeken van bescherming of veiligheid valt allemaal onder de istiada. Het vragen van veiligheid wanneer bijvoorbeeld iemand ergens of iets vreest en hij vraagt om veiligheid. Of hij zoekt om bescherming, vraagt om bescherming of hij vraagt om hulp. Het valt allemaal onder een istiada. Het valt allemaal onder het zoeken van to het toevlucht, zoeken bij Allah of bescherming zoeken bij Allah. Of veiligheid zoeken en vragen van Allah subhanahu wa ta'ala. Wanneer iemand dat doet, dan doet hij dat bij Allah tabaraka wa ta'ala. Zijn hart hecht hij aan Allah jalla ala, want hij is de enige die schaadt en die baat. En hij is de enige die veiligheid geeft en neemt. Vandaar dat je die veiligheid tegen datgene wat je vreest, dat zoek je bij Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa ala zegt in Surat al Dat betekent Surat al Jin, vers nummer 6 En dat er mannen waren van onder de jinn. Er waren personen mannen van de mensen. Er waren mannen en personen van de mensen die hulp zochten bij personen of bij mannen van de jinn. In de jahiliyye voor de, islam, voor de islam waren er mensen, of mannen, die zochten hulp en bescherming en veiligheid bij de jin. Deze jin, deze die werden moslim. Die werden moslim. Toen zij de Koran hebben gehoord, toen de profeet sallallahu de Koran verkondigde, en ze hoorden de Koran, werd er een groep van de jin die werd moslims. Aalu inna sami'na Koran en Ajaba. Toen ze de Koran hadden gehoord deze jinn Zeiden zeiden we hebben De Koran gehoord Die leid Die leiding is En zij geloofden daarin Deze djinn die vertellen Die vertellen Over datgene wat de mensen bij hun deden De mensen die In de tijd van de Jahiliya Bij die djinn die moslim werden Zij zochten bij hun bescherming toen zij die bescherming bij hun zochten en die veiligheid bij hun zochten bij de djinn, wat gebeurde er? Allah zei, Datgene wat zij, waar zij voor vreesden, werd alleen maar erger. En Allah strafte ze, ze voor hun zonde en voor hun shirk, doordat hun vrees alleen maar vermeerderde en verergerde. Toen zij dat deden, toen zij toevlucht zochten bij deze djinn. Want toevlucht zoeken en bescherming zoeken, dat is ibada. Dat mag alleen verricht worden en alleen gevraagd worden van Allah subhanahu wa ta'ala. Kul a'oudu bi rabbi Nas", Kul a'oudu Zeg Ik zoek bescherming bij de Heer van de mensen. Maliki Nas, Bij de Koning van de mensen. Ilahi Nas, bij, bij de God. De ware God van de mens. Ilahi. min waswasil khannas. Tegen waswas. Tegen influisteringen van de duivel. El khannas een toevlucht zoeken. En bescherming zoeken. En veiligheid zoeken. Dat is een daad van het hart. Een daad van het hart. Moet men alleen. Of mag men alleen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Toekennen. Dat geldt ook voor andere ibadah. Die gelden voor de van de tong. Dat mag alleen aan Allah. Toegekend worden. En dat geldt ook voor de is ook, Je mag ook. Bescherming zoeken, hulp zoeken bij de mensen, je met voorwaarden. met voorwaarden. Je mag veiligheid zoeken bij een mens, of hulp zoeken bij een mens. je met voorwaarden. Wat zijn die voorwaarden? Deze persoon moet in staat zijn. Je mag alleen datgene vragen waartoe hij in staat is. Bijvoorbeeld, iemand wordt bedreigd door een andere persoon. En hij zoekt bescherming bij politie bijvoorbeeld. Of bij iemand anders die sterker is dan... Diegene die hem bedreigt. Hij zoekt veiligheid. Mag dat? Dat mag. Hij is daartoe in staat. Hij kan hem bijvoorbeeld die veiligheid garanderen. Hij kan hem beschermen. Hij kan het opnemen voor hem. Dat is geen probleem. Laat je waar het hier om gaat. Is zaken die alleen Allah subhanahu wa ta'ala. Waar, waar, waar, waar alleen Allah wa ta'ala. toe in staat is. Dat mag alleen van Allah subhanahu wa ta'ala gevraagd worden. Bijvoorbeeld. Wat ze deden met de jin Ze zochten hulp bij el-jin. Tegen bepaalde kwaad die alleen Allah wa kan wegnemen. Dat is een vorm van een shirk. Want deze, dit kwaad kan niemand wegnemen behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Vandaar dat dit alleen van Allah subhanahu wa ta'ala gevraagd mag worden. En dat niemand aangeroepen mag worden en hulp gevraagd mag worden behalve Allah. In zaken die alleen Allah jalla wa ala, die alleen, waar alleen hij toe in staat is. Tayyip, daar gaat het om. Wat betreft zaken waar ook een ander toe in staat is. Je mag bijvoorbeeld hulp vragen van jouw broeder. Tegen iets waar hij, waar hij jou bij kan helpen. Dat mag. Als hij aanwezig is. En hij is daartoe in staat. En hij hoort jou. Dan mag dat. Wanneer mag je hulp vragen? Aan wie mag dat? Aan iemand die leeft. Hij is daartoe in staat. En hij is aanwezig. Je mag zeggen, en hij is naast jou. Ach, help mij bij dit en dat. Dat mag. Hij hoort jou. En hij kan jou helpen. En hij leeft. Mag. Lek, wanneer iemand dat doet bij een dode. Oh, help mij. Terwijl wel zo'n persoon dood is. Hij is niet aanwezig. Hij is dood. Hij kan hem niet helpen. Hij kan hem niet eens horen. Dan is er sprake van een shirk. Want wanneer iemand een dode vraagt. Om hulp. Om genezing. Om iets anders. Dan gelooft hij dat deze doden, dat hij yani, bepaalde eigenschappen bezit, die, ook die, die van Allah subhanahu wa ta'ala zijn. De enige die jou kan horen in zo'n situatie, is Allah wa ta'ala. De enige die jou kan helpen, is Allah jalla taala wa Wanneer iemand bijvoorbeeld die hulp vraagt van een jin of van een afwezige, of van een dode, dan schenkt hij hem, of dan ge geeft hij hem eigenschappen van Allah wa ta'ala. En dat is wat de shirk is. Hij maakt hem gelijk... Een deelgenoot aan Allah. Tabaraka wa ta'ala. Wanneer bijvoorbeeld iemand in nood is. Hij is in nood. En hij zegt. Ja waliullah. Hij roept aan. Ja rasulullah. Hij roept aan. Hoort de profeet hem? Nee, de profeet hoort hem niet. De profeet is gestorven. Hoort die wali hem? Waarvan ze zegt dat ze vrome persoon wali heilig. Hoort, hij hoort hem niet. Het aanroepen is hier. De vorm van shirk. Want het aanroepen doet iemand omdat hij gelooft, hij doet dat omdat hij denkt dat zo iemand hem kan helpen, verlossen, veiligheid bieden. Vandaar dat wij moeten opletten ook op, op uitspraken. Sommigen zeggen bijvoorbeeld bij een ramp of bij iets, roepen ze hun moeder aan. Roepen ze hun moeder aan. Dat is eigenlijk, en valt onder dezelfde, onder dezelfde uh, zaak waar we het nu over hebben. Lijken anderen of sommigen die roepen, heiligen aan. Ja, Abdelkader, ja, Badawi, dat zijn heiligen die ze aanbieden in sommige landen. Ja, Keda, ja, Hussein, zoals Shia zeggen, Rafida, ja, Ali, ja, Hussein, aanroepen. En dit is shirk Billah subhanahu wa ta'ala. Want aanroepen mag alleen bij Allah ta'ala. Wa ta Wanneer mag je iemand aanroepen om hulp te vragen? Als hij jou hoort, als hij aanwezig is en hij is in staat. Je mag zeggen tegen broeder, help mij met iets waar hij toen in staat is, help mij met verhuizen, help mij met deze klus, help mij met iets wat ik... Dat mag je, dat mag je vragen. Type, لكن, je mag niet tegen iemand zeggen, help mij, genees mij. Of help mij, en je vraagt hem iets wat alleen Allah Jalla wa ala kan doen. Want dan maak je zo'n persoon gelijk en geef je hem een eigenschap of een recht die alleen Allah Jalla wa ala toekomt. En in deze djinn, in dit vers, in deze vers, kana al deze jinn waren in de tijd van de jahiliyja waren ze moslims zij werden moslim toen ze dus de koran hoorden en de boodschap hoorden van de profeet gingen zij geloven, hebben zij geloofd en zij vertellen dat er mensen zijn die naar hen toe kwamen en bij hun veiligheid zochten er waren onder de mensen waren er mannen die naar hen toe kwamen bij hun zij zochten hulp en bescherming bij mannen van onder de djinn. Wat gebeurde er toen? فَزَادُوا هُمْ رَحَقَى Allah Jalla wa ala, strafde hen voor hun daad, waardoor hun vrees die ze hadden, die mensen, alleen maar vermeerderde. En die zonden alleen maar verergerde. Doordat zij deze daad gingen verrichten. إِذنْ al الْإِسْتِعَاذَ Het zoeken van hulp, veiligheid, bescherming is een aanbidding. En als iets een aanbidding is... dan mag dat aan niemand anders toegekend worden... dan bij Allah subhanahu wa ta'ala. De harten van de mensen... moeten gehecht zijn aan Allah. Wa ala. Als iemand wordt getroffen... door een ramp... door een tegenslag... door een beproeving... door een ziekte... Door, het maakt niet uit... dan moet hij zijn hart... hechten aan Allah. Wa ala. Dan moet hij Allah aanroepen om hem... om hem te verlossen... om hem te beschermen. En niemand... En niemand anders. En om dat weg te nemen van hem. En niemand. En niemand anders. Fazaduhum rahaqa. Eden. Elistir ada nogmaals. Is ibadah. En als iets ibadah is. Dan mag dat aan niemand anders toegekend worden. Dan Allah, aan Allah subhanahu wa ta'ala. Shikh al-Fouzaan rahimahullah ta'ala. Wa hafidahullah ta'ala. Hij leeft nog. Laken als je zegt rahimahullah ta'ala. Of voor iemand die leeft. Is geen enkel probleem. Laken rahma. Zowel voor de levenden als voor de doden. Wat algemeen al al uh, bekend is en gaande is, is dat over iemand die leeft, zeg je hafidahullah. Je yani, mag Allah hem beschermen en behouden. En iemand die overleden, zeg je rahimahullah. ta'ala. ook iemand die nog leeft, zeg je rahimahullah. Als iemand niet, zeg je rahimahullah. Sheikh al-Fawzaan, hafidahullah, hij zegt... Hij zei dat hij een moeras had en dat hij een en dat hij een moeras en dat is een moeras had en dat hij een en dat hij is en dat en en dat en een en hij zegt, in de tijd van de bijzondere de zon wat deden zij, De zon dinaren, of De maan is dinaren, tot hun zon ta'ala zij deden, De hun De was als hun. De De De ...op reis waren... ...of langs een vallei kwamen... ...als ze op een, in een vallei terechtkwamen... ...en een plek... ...als ze daar kwamen op die plek... ...en ze gingen daar verblijven... ...rusten, overnachten... ...zij geloofden... ...dat zo'n vallei... ze geloofden dat in zo'n vallei... ...de jin ...dat zij daar... ...het voor het zeggen hebben. Wat deden ze dan? Dan zochten zij bescherming bij deze djin. Zochten bescherming bij... De djinn. Ze zochten veiligheid van de djinn. Dat is een van de manieren, of een van de soorten shirk, die zij deden in hun jahiliën. Hij zei, wat deden zij? Als zij ergens kwamen in een vallei en, en ze vreesden, dan ging iemand van hun, van de mensen dus, die moslims ze gingen toevlucht zoeken. Ze gingen de djinn aanroepen, ze gingen de, de, de hoogste van hun aanroepen en hun baas, hun meester gingen ze aanroepen en ze zochten bij hun bescherming, ze zochten bij bescherming tegen, tegen de kwade onder hun, tegen de kwade jin onder hun. En zij geloofden dan dat zij daardoor veiligheid kregen van de jin. Dus ze riepen el jin aan en het aanroepen van el jin in zo'n kwestie is een vorm van as-shirk billah subhanahu wa ta'ala het aanroepen is ibada en machalein, jani, an Allah ta'baraka waara kawata'ala, muk kent worden. Hij zei, al mannels, de ijma'ali, de aja, an Allah is subhanahu, jukbiru, anna baadal ins, jell ja'una ila baadal djinn, lita' ammunihim min maya khafun, wanna' al multieja bihim zaadu, al multieja ine khafun, beda' la'an, ju' ammanun, wahada' mu'aamalatun lahum bina kiri kas dihim, wara' ukobetun bina Allahi lahum. Zum makala rahimahu taala. Wan ta binti hakim kaalat. Samir to rasool allah. sallallahu alayhi wa Mayakool. Men nezala menzil en fakal. Arubi karimati lahi mati min in ma khalak. Lem yadurru shayun shay un yarhala min menzili hi dalik. Rawahu muslim. Hadith kaula bint hakim. Radiallahu taala anha. qalat Zazay Kaula, de dochter van hakim. Radiallahu taala anha. Zai. Dat zai de boodschapper van Allah subhanahu wa ta'ala... heeft horen zeggen... Hij zei... ik heb de boodschapper van Allah... horen zeggen... Diegene, diegene... die ergens... op een bepaalde... plek... komt... iemand bijvoorbeeld... die komt een bepaalde plek binnen. Of iemand verblijft op een, op een bepaalde plek. Bijvoorbeeld iemand is op reis en hij neemt een rustpauze. Hij overnacht ergens of hij verblijft ergens op een plek, buiten of binnen, maakt niet uit. Dan, maar vroeger was het gewoon buiten. Als ze ergens naartoe gingen en ze gingen op reis en ze kwamen op een plek waar ze zouden rusten, dan was het gewoon buiten. Wie een bepaalde plek betreedt. Letterlijk vertaald. Vervolgens zegt hij. Dus wanneer je ergens komt, een bepaalde plek betreedt. ergens overnacht, ergens verblijft. en je zegt, dan, je zegt dan. Wanneer iemand ergens verblijft, op plek. of betreedt. en hij zegt: Ik zoek bescherming. bij de perfecte woorden van Allah bij de perfecte woorden van Allah, tegen het kwaad wat hij geschapen heeft, dan zal hem niks overkomen. Er zal, het kwaad zal hem niet treffen. Dus wanneer iemand ergens komt en hij verblijft ergens, of hij betreedt een bepaalde plek waar hij voor een korte plek, voor een korte tijd gaat verblijven, dan is het goed en aanbevolen en aangeraden om deze dua te zeggen. Je zegt dan, A'udhu بِكَرِمَةِ اللَّهِ lahi taamati min sharri ma je zoekt bescherming bij Allah Subhanahu wa Ta'ala, bij zijn perfecte woorden van Allah tegen het kwaad wat Hij geschapen heeft. Want Allah is de schepper, en Hij is de schepper van het goede en van het kwaad. Hij is de schepper van alles. Daarom in de Koran zegt Allah khalaq". Het kwaad is ook geschapen door Allah Allah heeft Iblis geschapen, de duivel heeft Hij geschapen, en die van. Onder de schepping zijn zaken die, eh, yani waar, waarin slechtheid zich bevindt. Allah, Jalla wa ala zijn daad is goed. Want hij is de alwijze. En hij is de alwetende. in die slechtheid en, die, en dat kwaad zit in de schepping. En niet in zijn daad. Yani in de schepselen. Er zijn onder de mensen goede mensen en slechte mensen. Onder de jin heb je goede jin en slechte jin. En onder de zaken die Allah geschapen heeft... Zijn er goede zaken en slechte zaken. Dus wij zoeken bescherming bij Allah tegen het slechte wat hij geschapen heeft. Tegen het slechte van onder zijn schepping. De profeet die zegt, wanneer iemand op een plek komt en hij verblijft daar of hij betreedt een bepaalde plek. En hij zegt deze do'a. Dan zal geen enkel kwaad hem treffen totdat hij die plek verlaat omdat hij die plek verlaat. Dus wanneer wij op een bepaalde plek komen, dienen wij deze dua te zeggen. A'udhu bi kalimati Allahi ta'amati min sharima khalaq." Je zoekt bescherming bij Allah wa ta'ala, bij zijn perfecte woorden van Allah jalla wa ala, tegen het slechte wat hij geschapen heeft. Van het slechte wat hij geschapen heeft. En als hij dat doet, dan zal er niets hem overkomen. zal hem niets overkomen. En deze dua is ook sunnah om dit elke avond te zeggen. Elke avond bij el bij de afkar van de avond zeg je: A'udu lahi ta'amati, min sharri ma De profeet die zegt: wanneer iemand dat zegt, zal Allah Jalla wa ala hem in bescherming nemen en hem veiligheid schenken totdat hij die plek verlaat. Totdat hij die plek verlaat. En daar wordt gezegd dat Al-Hafid ibn Hajar, was bij ibn Hajar of een andere geleerde, dat hij een, keer, dat hij een keer in de nacht gebeten is door een schorpioen. Hij was gebeten door een schorpioen in de nacht. Toen hij wakker werd, herinnerde hij zich dat hij vergeten was om deze dua te zeggen. Hij zei deze dua altijd in de avond. Die avond was hij vergeten om te zeggen. En in die avond werd hij gebeten door een schorpioen. Dus wanneer iemand deze dua zegt, zal hij bij Indi λα ⁇ ta' wala beschermd zijn tegen al het kwaad, tegen al het slechte, dat zal hem niet kunnen treffen. Dit is ook een vorm van rokkja. Dit is ook een van de smeekbeden die bij een rokkja verricht worden, of uitgesproken worden. Aoudou b'kalimati lahi ta'mati Je hebt ook andere aoudou bi lahi ta' mathi bi de die doet bij kinderen. Ja, oredo kama bikali <middels> matillahi tammati. Of oredo kama bikali matillahi. Ja. Min kulli shaitan in wahamma, min kulli ainin, lama. Dat zeg bij kinderen. Of als je dat zegt, zeg je, oredo bikali matillahi min kulli shaitan in wahamma, min kulli ainin lama. Doe dat voor een kind. Zeg je, oredo kama bikali Min kulli shaitan in wahamma. Dat deed de profeet sallallahu alaihi wasallam bij zijn kleinkinderen. Bij Hassan en hussein Hij deed het tegelijk. Hij zei. Ik zoek toevlucht bij Allah. Bij de perfecte woorden van Allah. Voor jullie twee. Voor jullie twee. twee. Hassan en Hussein. Deze dua deed de profeet sallallahu bij zijn kleinkinderen. Bij Hassan en Hussein, De kinderen van Ali en van Fatima. Reduanullahi. Aan hun ajma'in. Dit is natuurlijk ook een dua. Die belangrijk is om te leren en ook te, in praktijk te brengen, vooral bij kinderen. Want kinderen kunnen zichzelf niet, yani hebben, kunnen, kunnen geen i'dai voor hunzelf zeggen, vandaar dat de profeet dat deed voor El Hassan en hussein toen ze nog klein waren. Als een kind wat groter wordt, dan kan dat kind zelf deze adiyah uitspreken. Vandaar als, als, als een ouder dat doet bij een kind en vaak dat doet bij een kind, deze dua is goed tegen de, het boze oog. Tegen de Jin tegen shayateen en dergelijke. Wanneer je ze bijvoorbeeld naar buiten brengt. Naar school brengt. Naar ergens anders brengt. Wanneer ze naar familie gaan. Naar gelegenheden gaan. Dan is het altijd goed om deze smeekbeden te doen bij kinderen. Zeg je. Uiiduka bi kalimati lahi kulli shaytanin wa O min kulli aaynin Dus je zoekt hier toevlucht bij Allah Bij zijn perfecte woorden. Tegen de duivels, Tegen al Ain, Het boze oog. Want het boze oog is hak. Het is iets wat waarheid is en het kan en het is schadelijk. Het is schadelijk en het kan schade aanbrengen, bij, vooral bij kinderen. Omdat vaak kinderen, omdat vaak kinderen ja, niet door mensen uh, gezien worden. En uh, als ze mooi zijn, schattig zijn en, en ze zeggen geen du'a voor hun, ze zeggen geen tabarakallah, allahumma barik. Ze vragen Allah Jalla wa ala, niet om, ze, om hun te zegenen. Dan is er kans dat ze getroffen worden door, door een boze oog. Ook al heeft iemand dat niet bedoeld nadat het belangrijk is om ze te beschermen. Bescherming te zoeken bij Allah wa ta'ala en bij zijn perfecte bij zijn perfecte woorden. Deze hadith wordt ook door de geleerden van Ahl-Sunnah wal Jama'a als bewijs. als een van de bewijzen aangehaald en een van de argumenten aangehaald om te bewijzen dat de woorden van Allah wa ta'ala een eigenschap is. Yani, de woorden van Allah zijn een eigenschap van Allah jalla wa ala. de Koran daar heeft Allah mee gesproken. De Koran is het woord van Allah. ta'ala. Ta en het woord van Allah is een eigenschap. Kalamullah is sifa Min sifati, Is een eigenschap van Allah. En yani, Ahlul bid'a. Ahlul bid'a. De mensen van al bid'a. Die zeggen dat. Mu'tazila. En die zeggen dat Allah. ta'ala. Ta niet spreekt. Dat Allah. Jalla wa ala, Dat zijn woorden. Geen eigenschappen zijn van hem. Maar Dat zijn woorden geschapen zijn. Dit is koffer. Dit, Dit is het ontkennen van het van woord van Allah uh, Taala. Allah Jalla in de Qur'an zegt: De Koran is het woord van Allah. Hij heeft ermee gesproken. Werkelijk. Hij heeft er werkelijk mee gesproken. Jibril heeft het gehoord en Jibril heeft het overgedragen aan de profeet sallallahu alayhi wa en deze hadith is een van de bewijzen. Waarom is het een van de bewijzen? Omdat de profeet hier zegt, diegene die op een plek komt, een plek of een plaats betreedt, en zegt, ik zoek toevlucht bij de perfecte woorden van Allah. En toevlucht zoeken is ibadah. En ibadah mag alleen, mag alleen toegekend worden aan Allah subhanahu wa ta'ala. Als de woorden van Allah geschapen waren, zoals Ahlul Bidda zeggen, dan betekent dat dat je hier toevlucht zoekt en bescherming zoekt bij iets wat geschapen is. En dat is een vorm van shirk. Dat kan nooit. Dus hier is een duidelijk bewijs dat de woorden van Allah een eigenschap zijn van Allah. En je mag toevlucht zoeken of bescherming zoeken bij een eigenschap van Allah, wa zoals duidelijk in deze hadith staat. het dua, het dua, aanroepen, mag alleen het aanroepen van Allah And zijn namen. En en За, en en van zijn naam. Je mag geen eigenschappen aanroepen. Lekin bij al aarde bij de zoeken van bescherming en toevlucht en hulp, mag men aarde doen bij een eigenschap van Allah tabaraka wa ta'ala. Zoals in deze hadith. En zoals ook in andere hadith waarin de profeet zegt Allahuma inni a'udhu bika Allahuma inni a'udhu bi ridhaka Allahuma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatik, obi mu'afatika min uqubatik Hier zoekt de profeet toevlucht bij uh, bij Riddallah, Allah, bij de tevredenheid van Allah jalla wa ala, wat een eigenschap is van Allah subhanahu wa ta'ala Ibn Imam Ahmad is een van die geleerden die deze hadith heeft aangehaald als argument en als bewijs om te bewijzen dat uh, de Koran het woord is van Allah ta'ala ta en dat de woorden van Allah jalla wa ala, een eigenschap is van Allah subhanahu wa ta'ala vandaar dat je toevlucht mag zoeken en bescherming mag zoeken bij de woorden van Allah wa ta'ala Tabel deze hadith, deze hadith hij hadith, wa ja, kwaffu hul inzijn inda ma jenziru bukraten, ardi, b'iani jesta ida b'i kalami, lahi, shafi, alkafi, alkaamil, minnkulli, aaibin. Wanaksin, li jekman fi, minn zillihidalik, ma dama mukhi, minn fi, minnkulli ra, ila tisu in. Sjikhtafu zaan, hafir, rahu Hij zegt dat Allah subhar, dat de Profeet Sallallahu alaihi wasallam, zijn umma atficiert en leert om. Toevlucht te zoeken en bescherming te zoeken en veiligheid te zoeken tegen het kwaad en tegen, dat, tegen het slechte wat hij vreest bij Allah subhanahu wa ta'ala. Wanneer hij een bepaalde plek of plaats betreedt, dat hij toevlucht zoekt of bescherming zoekt of veiligheid zoekt bij de perfecte woorden van Allah subhanahu wa ta'ala die volmaakt zijn, die... Uh, perfect zijn, die voldoende zijn en die vrij zijn van elke tekort en elk gebrek. En als iemand dat doet dan zal hij garantie hebben dat hij op die plek waar hij zich bevindt, op dat moment dat hij veiligheid geschonken krijgt en uh, bescherming krijgt van Allah subhanahu wa ta'ala tegen al het kwaad. Eid in die Ada is ibada en ibada mag alleen Toegekend worden aan Allah's. Tafaraka wa ta'ala. is zegt de schrijver. Rahimahullah wa ta'ala. bab, Min al shirki en yastagitha bi gayri Allahi. Ou yad'u gayrahu. Wa ta'ala. Wa la tad'u min duni Ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alte fa min al zalimin. De schrijver. Rahimahullah wa ta'ala. Hij zegt. de vormen van een shirk. de soorten van een shirk. Behoort. Dat iemand. Dat iemand. Hulp zoekt. Bij Bij nood bij een ander dan Allah wa ta'ala. Of dat hij een ander aanroept... dan Allah wa ta'ala. Je ziet dat deze... deze yani onderwerpen... op elkaar lijken. Want el istighatha en el isti'aatha... en el isti'ana, dat valt allemaal onder du'a. Valt allemaal onder... het aanroepen van Allah jalla wa ala, Of het aanroepen. Dat valt allemaal onder... het aanroepen en smeekbedes verrichten. er is een verschil tussen el isti'ana, en el isti en el isti'aatha... Al istia wat we net hebben behandeld, is zoeken van bescherming of veiligheid. Al isti'aatha, al is talab al-gawth. Al-gawth is hulp zoeken in tijd van nood. Al istia iemand kan uh, bescherming zoeken zonder dat er sprake is van nood. Zoals ik net zei, je zegt bijvoorbeeld tegen, bij de dua, zeg je, zeg je in de dua, uiiduka uh, of a'udhu bi het Zonder dat je in nood verkeert. لكن, wanneer iemand in nood verkeert, in moeilijkheden verkeert, in moeilijke situaties verkeert, een ramp heeft hem getroffen, of onheil of iets anders, en hij roept Allah aan, dan is er sprake van nood. En dan heet het istighatha. Talab al-gawth. Istighatha. Hij zegt: Het behoort tot een shirk dat iemand hulp. Vraagt aan een ander dan Allah t -b -b -t -t -t -t. in tijden van nood. Allah zegt in de Koran in Yunus, Yunus, 106: Waala teed min Dit verzacht Allah En roep buiten Allah niet aan wat jou niet kan baten en jou niet kan schaden. <speaking> Wanneer <forward> hij dat wel doet. Dan zul je zeker behoren tot de onrechtplegers. Hier verbiedt Allah wa de mensen om een ander aan te roepen die niet kan baten, niet kan schaden. Wanneer iemand getroffen wordt door een ramp, dan dient hij Allah jalla wa ala, aan te roepen. Hij dient Allah subhanahu wa ala, te vragen om verlossing, om, uh, om hulp. En niet een ander. Hij moet zijn hart hechten aan Allah. Waarom? Omdat Allah wa hij is degene die... die uh, die bepaalt. Hij is degene die geeft en die neemt. Hij is degene die baat en die schaadt. Vandaar dat niemand anders aangeroepen moet worden behalve hem. Tabaraka wa ta'ala. En we zeiden net: het aanroepen, du'a is ibadah. En als iets ibadah is, dan mag alleen. En als iets ibada is, dan moet het alleen aan Allah jalla wa ala, toegekend worden. En als het aan een ander wordt toegekend, dan is er sprake van het maken van deelgenoten aan Allah. Tabaraka wa ta'ala. du'a, wat we net zeiden, mag. Je mag dua, je mag iemand aanroepen en hulp vragen die leeft, aanwezig is, die jou kan helpen. Die jou kan helpen. Hij moet leven, aanwezig zijn, jou horen en jou helpen. Dan mag dat. Je moet in staat zijn om jou te kunnen helpen, dan mag dat. hier gaat het om mensen die anderen aanroepen. In tijden van nood, in tijden van rampen. Die niet kunnen schaden en niet kunnen baten. Ze roepen afgoden aan. Ze roepen malijken aan. Ze roepen Jin aan. Ze roepen datgene aan wat ze aanbidden. Naast Allah subhanahu wa ta'ala. Sommige afgedwaalde. Ja, yani, uh, grafaanbidders. Wanneer ze in nood zijn. Roepen ze een dode aan. Gaan ze naar graven. Roepen ze. Vragen ze hun om hulp. Wanneer ze bijvoorbeeld. Uh, Wanneer bijvoorbeeld. Iemand van hun. Getroffen is door een raam. Door een ziekte of iets anders. Dan zeggen ze. Ga naar. Die en die graf. En zoek daar. Hulp. Vraag daarom hulp. Vraag om verlossing. En hij zal jou genezen. Yani dat is allemaal shirk bij Allah. Subhanahu wa ta'ala. Er is iemand van hun die zegt zelfs in yani een uitspraak. Hij zegt, een van die musrikeen, van onder diegene die zegt dat ze moslim zijn, hij zegt Iza a'ayat kumul umur, fa'alaykum bi ashab al amour, qubur. Yani, als jullie helemaal de weg, als jullie helemaal vermoeid zijn geraakt en jullie hebben geen andere uh, uitweg, dan moeten jullie naar de graven gaan. Nee, als jullie geen andere uitweg zien, niet, gaan, niet richt, je woord, richt jezelf aan, naar Allah, Jalla wa ala. dat is het Wanneer je geen uitweg ziet, wanneer je zo in moeilijkheden verkeert, wanneer je zo getroffen bent en je weet niet meer wat je moet doen. In plaats van dat je zegt van, hef je handen op en vraag Allah Jalla wa ala om jou te verlossen, om jou te helpen. Zeggen ze, als je geen uitweg ziet en je bent zo in moeilijkheden. Dan haast je naar de graven. Want daar zit de verlossing. Na'udhu billah. Yani, niet haast je naar Allah. La. Haast je naar de graven. Daar zit de oplossing. Zij geven jou een uitweg. En zulke mensen noemen zich moslim. En zulke mensen. Yani, wij denken van dat bestaat niet. ja zulke mensen bestaan. Heel veel zelfs. Yani in sommige landen is dat de islam. In sommige landen waar onwetendheid is. Is tawhid shirk. Is shirk. En een sheikh, iemand van onze mashaaykh, sheikh Abdur al al-Badr, hafidhu ta'ala, is van de ulama' in de medina Hij zei, ik was een keer in de moskee van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, in de moskee van medina Hij zei, en ik zat, ik zat te wachten op het gebed. Hij zei, ik reciteerde de Koran. Hij zei de Koran te lezen. Hij zei, naast mij was er iemand van een land. Hij kwam voor hajj, waarschijnlijk of voor omra. Waarschijnlijk zei hij, hij kwam voor hajj. Die weten, in Medina, de moskee is altijd vol met met hujjaj of Mensen die omra komen of hajj komen doen. Hij zei, ik zat de Koran te reciteren, wachten op het gebed. Hij zei, iemand zat naast mij. Hij kwam van heel ver, Allahu A'lam, van welk land hij kwam. Hij zei, ik hoorde hem, hij deed du'a. Hij zei, hij deed zoveel du'a dat hij begon te huilen. Hij zei, ik hoorde hem huilen. Hij zei, het raakte mij, dus ik stopte met reciteren. Hij zei, ik stopte met reciteren. Hij zei, ik luisterde naar zijn du'a. Hij zei, ik hoor ineens dat hij in zijn dua. Hij roept niet Allah aan. Hij roept anderen aan. Hij roept heiligen aan. Hij roept en hij, uh, allerlei uh, zaken. Hij roept de profeet. Hij roept allerlei zaken aan en mensen aan. En heiligen en, uh, en doden. En hij helemaal... Hij doet as-shirk billah in de moskee van de profeet. Hij komt van heel ver. Hij heeft heel veel geld gespaard. Hij heeft zich voorbereid op het hajj. En vervolgens komt hij daar naartoe. En... Maakt hij zijn daden ongeldig? Maakt hij al zijn daden ongeldig, deze persoon? Hij zei: Ik hoorde hem dat zeggen. Hij zei: Toen stopte ik hem. Toen hij klaar was, zei ik tegen hem. En ik sprak hem aan. Hij zei: Ik zei tegen hem. Hij zei tegen hem: Mag ik wat verzen reciteren uit de Koran voor jou? Hij zei: Wat dan? Hij zei: Reciteer maar. Die sheikh zei: Ik reciteer de verzen zoals deze vers voor ons. Hij zei: Uit het Omin <mala yenfauke wa la yaduruk> yani en roep buiten Allah niemand aan, niet, niet, niet aan, wat jou niet kan baten, niet kan schaden. Je roep hem niet aan. Hij kan jou niet baten, niet schaden, roep hem niet aan. roep diegene aan die jou kan baten en die jou kan schaden. en hij noemt nog een aantal andere, uh, andere ayat, zoals uh, de ayah waarin in JM says, Allah, durrin, illahu, Allah Jalla wa ala, zegt in in en wanneer Allah jou met een tegenslag treft, dan is er niemand die deze kan wegnemen. En als Allah jou met iets goeds begunstigt, dan kan niemand deze gunst tegenhouden. Hij kan niemand, niemand kan hem tegenhouden. En hoe kan je iemand aanroepen? Terwijl hij jou niet kan baten, niet kan schaden. Hij kan niks voor jou betekenen. Hij kan niks voor jou doen. Hij kan zelfs niks voor zichzelf doen. En niks voor zichzelf betekenen. Dus hij resisteerde deze verse voor die persoon. Toen zei hij tegen die persoon... Begrijp je deze woorden van Allah? Hij zei ja. Hij zei wat vind je ervan? Hij zei wat moet ik ervan vinden? Het zijn woorden van Allah. Hij zei maar ik hoor jou... Ik hoor jou iemand anders aanroepen. En dit is deze ayat, Daarin staat duidelijk dat je Allah moet aanroepen. Toen zei hij tegen mij. Hij zei luister. Hij zei deze ayat, Ik hoor dit voor het eerst in mijn leven. Hij zei ik heb altijd zo geleerd. Hij zei bij ons leren ze ons dit. Wanneer je dua doet... Op die, die, die manier. Dan roep je die aan. Vraag je aan die. Ja, en ze leren hun schirk, shirk. Die imams, die geleerden daar, leren hun dit. Tasawuf en in Sophia. Ze leren hun dit. Ze leren hun graven aanbidden. Het heilige aanroepen. En wanneer je zegt van dat is niet toegestaan. En uh, deze personen kunnen niet baten, niet schaden. Dan zeggen ze, jullie zijn vijanden van heiligen. Jullie zijn, yani, uh, jullie spreken slecht. Jullie respecteren niet die heiligen. Wanneer je zegt bijvoorbeeld datgene wat jullie zeggen, dat kan niet. Want Allah Jalla wa ala, hij is degene die je moet aanroepen. Hij is degene die... Dan zeggen ze, jullie hebben geen respect. En wanneer je zegt bijvoorbeeld, de profeet sallallahu hoort jullie niet. De profeet kan niks voor jullie betekenen nu, want hij hoort jullie niet. Dan zeggen ze van, jullie houden niet van de profeet sallallahu alaihi wa Jullie zijn wahhabis. Dat zeggen ze. Dat zeggen ze, want dat, dat, dat leren ze hun. Dat leren ze hun. Yani, dezelfde sheikh. Dezelfde sheikh. Sheikh Abdurrazak, al hij zei, er was een student. Die kwam van een Afrikaans land. Tayyip, naar de medina Naar de universiteit van de medina En hij was Sofie. In Afrikaanse landen over het algemeen. Heb je heel veel Sofisme. Aziatische landen nog erger misschien. Maar, die sjeeg van hem, sjeeg Sofie. Hij vroeg hem toestemming. Hij zei, mag ik gaan naar de medina studeren? Kada, kada? Hij zei, ga maar. Hij zei, maar. Hij zei, als je mensen hoort zeggen. Hij zegt, als je die mensen waar je les volgt. Als je ze hoort... Vaak hoort zeggen. Allah heeft gezegd. De profeet heeft gezegd. Dan moet je uitkijken. Dat zijn wahhabis. En als, je zegt van, als je mensen hoort zeggen. Kaal Allah. Kaal Rasulullah. Dalil. Kaal Allah. Allah heeft de Koran. Allah. De profeet heeft gezegd. Allah heeft gezegd. Dan moet je uitkijken voor die mensen. Want dat zijn wahhabis. Bij hun moet je uitkijken. Kijk wat ze hun leren. Yani van, als, is er iets anders dan? Is er, is er dan iets anders? Is er een andere leiding. Dan de leiding van de profeet. Alayhi wa sallam? Maar kijk hoe ze. Yani, hoe, ze, hoe, hoe ze mensen yani, uh, brainwashen. En hoe, hoe ze hun laten afdwalen. Ze zijn afgedwaald en yani, ze laten anderen afdwalen. Wanneer je te veel de verzen van Allah hoort en te veel Ahadith hoort, dan moet je uitkijken voor die mensen. Want dat zijn Wahhabis. Dat zeggen ze nu ook. Ze zeggen, jullie zijn Wahhabis. Yani, en wanneer, wanneer je zegt ja, ja, je moet baard laten staan, dat is het extremisme van Wahhabis.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 hij verschenen in, de, in het Arabisch Schiereiland. Toen waren de Sufis die, die hadden daar de macht. En in het Ottomaanse Rijk. Het Ottomaanse Rijk had in die periode, en in de 12e eeuw, maar daarvoor natuurlijk al, zij hadden daar de macht in Mekka en in Medina en in Jeddah. Ze hadden, over het algemeen hadden zij de macht in, in de Arabische wereld. En dan heb ik het over de laatste tijdperk, de, het einde van het Ottomaanse Rijk. Kijk, het begin van het Ottomaanse Rijk was een sterke. Het is een sterke rijk. Daar zit heel veel geer in. En ze hebben heel veel betekend voor de moslims. En dat was in het begin. Het Ottomaanse rijk heeft heel lang, heeft heel lang en, geregeerd. En ze hebben, ze hebben, ze hebben, ze hebben heel lang uh, en, uh, de islamitische wereld geregeerd. En dat was gewoon gilava. En in het begin was dat natuurlijk gewoon uh, goed. Daarna werd het steeds minder. Maar op het einde, op het einde van de Ottomaanse rijk... was de Ottomaanse rijk stelde niks meer voor. Niemand en ze wouden af van het Ottomaanse Rijk de landen, de Arabieren die wouden af van de Ottomaanse Rijk en in dit tijdperk was de Ottomaanse Rijk was diep gewordeld in Sufisme, in Sufisme. en in het aanbidden van uh, anderen naast Allah het wa shirk was verspreid overal in, yani in het Rijk en onder andere in, onder andere in het Koninkrijk van Saudi-Arabië Terwijl Saudi-Arabië bestond toen nog niet, dat, we, dat behoorde gewoon tot de doel Lekken, Sheikh al-Islam, deze geleerde, Mohammed al-Wahab, die uh, was een student van kennis en een geleerde en hij vergaarde kennis. En hij is naar Irak gegaan, hij is naar Medina gegaan, naar Mekka gegaan. En hij woonde zelf in de buurt van Riyad. In de buurt van Riyad. In Najd. Nadat hij kennis heeft vergaard en de sunnah en de geleerde heeft tegengekomen, begon hij, ging hij terug naar zijn plek, waar hij vandaan kwam, begon hij het da'wa te doen. Hij begon de mensen te verduidelijken wat het tawhid is. En wat een shirk is. En hij ging ze waarschuwen voor een shirk. En hij ging een bepaalde... Uh, bepaalde... Yani, uh, bepaalde graven ging die, yani, verwijderen. En ze hoorden van hem. De mensen kregen, van hem, kregen over hem te horen. Er is iemand die Najd opgestaan. En hij heet Mohammed Abdul Wahab. En hij beweert dat je niet mag... Uh, de Profeet mag aanroepen. Hij beweert dat je geen heiligen mag aanroepen. Toen hebben ze hem bestreden. En ze zeiden van dat hij is gekomen met een nieuwe religie, met een vijfde madhab zoals ze beweerden. Terwijl dat niet zo was. Deze persoon was een geleerde die uitnodigde naar het tawhid en naar de sunnah. Dat was zijn boodschap. Hij nodigde mensen uit naar het tawhid en naar de sunnah. En vervolgens is er heel lang yani, een strijd geweest tussen hun. En uh, er, er hebben ook yani, uh, strijd en oorlog plaatsgevonden. En ze hebben hem bestreden. En ze hebben toen, ze hebben toen de mensen tegen hem opgezet. Ze probeerden hem te boycotten en ze hebben hem yani, uh, any, uh, verbannen uit die plek van waar hij woonde. En hij kwam toen in aanraking met een andere emir. Want vroeger, vroeger was de, het Arabisch Gier-eiland en Medina waren onder de macht van het Ottomaanse Rijk. Want dat was voor hun uh, belangrijk. Want de hujjaj die kwamen, die werden opgevangen. Dus dat was belangrijk. Mecca en Medina en Jeddah, daar, kwam, daar kwamen de schepen. Lekker in de rest van het Arabisch Gier-eiland, waar nu Riyadh is en waar het maar. Uh, Najd, dat was niet onder de macht van het Ottomaanse Rijk. Wie hadden daar de macht? Stammen, ja de kleine, kleine uh, waren stammen en ieder had zijn, had zijn leider, had zijn emir, emir hier, emir emir en ze hadden allemaal gebieden waar een bepaalde emir het voor het zeggen had. En Mohammed Abu die leefde in een van zo'n van zo'n plekken, maar hij werd, hij werd daar uh, verbannen omdat de Ottomanen dat eisten. De Ottomanen eisten, want de Ottomanen die hielpen hun ook, want zij hadden natuurlijk inkomsten, zij hielpen die. ...die plekken... ...en die, die, die, die, die omara... ...die prinsen, of uh, als je dat zo kan noemen... ...ze hielpen hun financieel... Ze zeiden van, als, hij, als jullie hem daar laten... ...dan stoppen wij, stoppen wij hulp. Dat is wat ze nu doen. En die sterke landen, ze sancties... sancties opleggen, dat deden ze. Dus die emir, die vreesde voor sancties... ...en hij zei, Mohammed Wahab, ...ik vind het prima, maar ...ik wil mijzelf beschermen... ...kijk maar waar je, gaat, waar je naartoe gaat. Toen heeft een andere emir hem opgevangen. En hij heet Emir Mohammed ibn Sa'ud. Waar uiteindelijk de staat Saudi-Arabië naar vernoemd is. Emir Mohammed en Ibn uh, uh, en imam Mohammed ibn Sa'ud. Hij het, hi zei tegen hem van, je kan in mijn territorium leven, ik geef jou veiligheid. Je kan doen wat je wil. Hier, da'wa. Je kan kennis verspreiden. Ik bescherm jou. Je kan in je gang gaan. En ik geef jouw bescherming, ik bid jou bescherming. En hij was ook een sterke emir. Hij was een sterke emir in vergelijking met, met die ander. En uiteindelijk heeft Allah subhanahu wa ta'ala hem die ander laten overwinnen. En is uiteindelijk de Saoedische staat gesticht. En hij was toen de leider. Imam Mohammed ibn Sa'ud. En ze hadden toen afgesproken van uh, de politiek is voor jou. En islamitische zaken zijn voor Mohammed ibn Abdul Wahab. Dus er was hier een geleerde en er was hier een leider geleerde, nodigt uit naar de islam naar de sunnah, met bewijzen en met de koran en de sunnah en hier is een leider die heeft de macht en de wapens, dus als iemand niet wil luisteren naar hem, dan moet hij luisteren naar hem het is of je luistert naar hem met bewijzen, argumenten, of er is hier, spraak er is hier macht, en dat is Mohammed ibn Su'ud, uiteindelijk is ook de staat gesticht, en Allah jalla wa Ala heeft hun da'wa gezegend, dat is da'wa Mohammed ibn Abdul Wahab en dat worden de Soefis Wahabi genoemd. Wahhabisme genoemd. Lekker, Wahhabisme bestaat niet. Ze hebben die benaming gegeven. Om de mensen daarvan. <coughs> Zodat de mensen. Euh, zeg maar. Daar afstand van nemen. يعني, om het. Om het zeg maar, euh, voor de mensen. Hoe zeg je dat? Ja? <coughs> Zodat de mensen een afkeer krijgen van hun, Zodat de mensen een afkeer. Wa illa Muhammad ibn Hij was gewoon. Zijn da'wa. Was zoals de da'wa van de geleerden voor hem. En hij was op de medhaar van imam Ahmed ibn Hanbel, rahimahullah. En hij was iemand die de selaf volgde. En Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta En Ibn Al-Qayyim. En hij was mujadid van de 12e eeuw. Hij was mujaddid van, en yani de vernieuwer van de 12e eeuw. En uiteindelijk heeft Allah subhanahu wa ta'ala al die Emiraten, al die kleine leiders, heeft hij uh, hij heeft ze verslagen. imam Mohammed ibn Sa'ud. En uiteindelijk is de Saudische staat yani gesticht. En ...nog steeds tot aan de dag van vandaag... Nee, hij, is, hij, is, ...hij is gevallen, hij is opnieuw gesticht... ...dit is de derde keer dat hij gesticht is... Lekker, ...tot aan de dag van vandaag... ...is uh, de staat gesticht... ...en ook... Uh, de, zeg maar, uh, ...datgene waar, waar ze, wat ze hebben afgesproken... ...is tot aan de, vandaag de dag nog steeds aanwezig. Ze hebben vanaf het begin gezegd... ...wij zullen regeren met de Koran... ...en met de Sunna... ...en qua islamitische zaken... Mohammed ibn wahab en zijn kleinkinderen. En el-sheikh al zijn allemaal kleinkinderen van Mohammed Abdul wahab El-sheikh, al Abel al-sheikh al en uh, Salah al-sheikh en daarvoor Mohammed ibn ibrahim Of el-sheikh. Al Alle el-sheikhs all al al zijn de kleinkinderen van Mohammed al-Wahab. Behalve al-sheikh bin Baiz hij is de enige mufti eigenlijk die niet behoort tot el-sheikh. de islamitische zaken zijn altijd bij hun. Vandaar dat in Saudi-Arabië, daar is altijd, daar, daar komen deze twee partijen die helpen elkaar. Er is hier islam en er is hier politiek en dat gaat samen dat doen ze samen alhamdulillah er is geen enkel land die dat op die manier doet behalve, behalve dat land en nogmaals er zijn tekortkomingen tekortkomingen zijn er altijd lakin ondanks de tekortkomingen perfectie is alleen voor Allah voor diegenen die Allah subhanahu ta'ala wil wat betreft mensen dat zijn mensen die kunnen fouten maken die, kunnen, yani, die zijn nooit perfect lakin wat betreft wat er aanwezig is, is dat land het beste wat er aanwezig is. Waarom? Omdat ze in dat land, een sharia ze oordelen daar volgens de sharia Ze oordelen daar volgens de sharia Daar zit Mekka. Daar zit de Medina. De beste plaatsen op aarde. Daar hebben de sahaba geleefd. Daar, daar is, daar is, daar wordt de tawhid verkondigd. Er is, er is, er is denk ik geen ene land, geen land waar graven openlijk worden aanbeden behalve Saudi-Arabië. Er is geen enkel land waar de shirk openlijk is, zichtbaar is, behalve, behalve Saudië. Elke land, alle landen waar je naartoe gaat, islamitische landen, vind je dat er graven worden aanbeden, dat er heiligen worden vereerd, dat er shirk wordt verricht, openlijk, zonder dat iemand ja, niet daar wat van kan zeggen. Het is openbaar, het, is, yani, uh, het wordt niet bestreden zoals het wordt bestreden in Saudië. En er is geen enkel land die het tawhid verkondigt en dat uh, naar buiten financiert en, en dergelijke zoals, zoals dat land dat doet en nogmaals, en die perfectie is alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala Allah jalla wa ala, zegt dus in dit vers en je uh, roept buiten Allah niet aan wat jou niet kan schaden, niet kan baten en wanneer je dat wel doet, dan zul je behoren tot de onrechtplegers ook dat Allah wa wa betekent en wanneer Allah jou met een, uh, met een tegenslag treft, dan is er niemand die deze kan wegnemen behalve Allah jalla wa'ala, wanneer iemand wordt beproefd wanneer iemand uh, wordt getroffen door een beproeving door een tegenslag door een ramp door een ziekte door Zeg het maar door kwaad. Dan is er niemand die dat, die dat kan wegnemen. Behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Vandaar dat je dan niemand anders mag aanroepen. Behalve Allah. Want hij is degene die dat kan wegnemen en niemand anders. En wanneer hij iets goeds voor je heeft bepaald. kan niemand zijn gunst tegenhouden. Als Allah iets bepaald heeft. Aan goed of aan slecht. Dan kan niemand dat wegnemen of tegenhouden. Al zouden de mensen bij elkaar komen. Alle mensen van het begin tot het eind. Zoals de profeet zegt. Hij zegt, al zouden de mensen vanaf de eerste tot aan het einde bij elkaar komen om jou een bepaalde voordeel te brengen of jou een bepaalde uh, gunst te geven, dan zouden ze dat niet kunnen behalve datgene wat Allah voor jou voorgeschreven heeft. En als iedereen bij elkaar zou komen om jou een bepaalde kwaad aan te richten, zouden ze dat niet kunnen behalve als Allah Jalla wa ala, dat voor jou voorgeschreven heeft. Want Allah heeft alles voorgeschreven in Lohul Mahfud. En de pen heeft alles opgeschreven. En hij is opgeheven. En de bladzijden zijn, zijn gedroogd. Datgene wat Allah bepaald heeft, dat zal plaatsvinden. Datgene wat Allah niet bepaald heeft, zal nooit plaatsvinden. Vandaar dat de profeet zei, hij zei... De profeet zegt, dat Hij zich weet, datgene wat jou getroffen, getroffen heeft, had jou nooit kunnen missen. Datgene wat jou gemist heeft, had jou nooit kunnen treffen. Het heeft geen zin om te zeggen, van, had ik het maar zo gedaan, of was het maar zo gegaan. La. Datgene wat Allah heeft voorgeschreven, zou jou treffen. Hoe dan ook. sommigen worden bijvoorbeeld getroffen, wat er gebeurd is. Dan zeggen ze van, had ik het maar zo gedaan. Bijvoorbeeld, hij heeft een ongeluk gehad. En hij, hij was van plan om, om bijvoorbeeld een andere route te nemen. Had ik maar die andere route genomen, dan was deze ongeluk niet gebeurd. de billah. La. Het is niet toegestaan om dat te zeggen. Je zegt dan... Allah heeft dit bepaald. En Allah heeft dit zo uitgevoerd. Datgene wat Allah voor jou bepaald heeft... had jou niet kunnen missen. Heeft jou niet kunnen missen. En datgene wat jou gemist heeft... heeft jou nooit kunnen treffen. Want Allah heeft dat bepaald. En datgene wat Hij bepaald heeft... dat zal ook plaatsvinden. Dus al zouden alle mensen bij elkaar komen... om jou, om jou iets aan te richten... aan schade of aan kwaad... Zou alleen datgene wat Allah voor jou voorgeschreven heeft, alleen dat zou gebeuren. En niets anders. Dus hij is de wa de meest barmhartige. Tjikr En hij is de vergevingsgezinde, de meest al-Fauzan, Taala Shaykh medru, hij zegt bij dit vers, de betekenis van dit vers, hij zegt, Allah subhanahu wa ta'ala, die vertelt in dit vers dat hij de enige is die bezit, moet bil mulk. Hij is de enige. Die de bezitter is. Hij is de bezitter. En hij is de bezitter subhanahu wa ta'ala. Niemand bezit wat behalve Allah. Datgene wat wij bezitten. Hebben wij gekregen van Allah. Subhanahu wa taala. En dat bezit wat wij bezitten. Is niet yani, in zijn geheel. Van ons. Wij kunnen niet doen wat we willen. Wij mogen alleen datgene doen wat Allah heeft toegestaan. Om daarmee te doen. De werkelijke bezitter. Is Allah subhanahu wa ta'ala? Hij bezit de werelden en de hemelen. Het wereldse en het hiernamaals. Hij is de enige die alles bezit. Lahu, hij zei. En hij is ook degene die de macht bezit. Hij is de Almachtige subhanahu wa ta'ala. Hij is degene die bepaalt. En hij is de Almachtige Jalla wa ala. En hij is degene die werkelijk geeft en neemt. Niemand geeft werkelijk, kan jou wat geven, behalve als Allah dat heeft bestemd. Als Allah dat heeft voorgeschreven. En niemand kan werkelijk jou wat ontnemen, behalve datgene wat Allah Jalla wa ala bepaald heeft. Dus hij is degene die geeft en degene die neemt. Zowel leven als dood, zowel rijkdommen als armoede, ziekte, gezondheid. Noem maar op, degene die werkelijk geeft en neemt is Allah subhanahu wa ta'ala de schepper. En niemand anders. وَالْضُرِّ وَالْنَفْعِيُ en hij is diegene die werkelijk schaadt en baat. Niemand anders. De werkelijke, diegene die werkelijk schaadt en baat is Allah Jalla wa'ala. Doe na maar Hij zegt, als iemand dat weet en hij gelooft dat... en hij eh, bevestigt dit... dan verplicht hij, verplicht dat... verplicht deze overtuiging hem... dat hij niemand zal aanroepen behalve Allah subhanahu wa ta'ala. En dat hij niemand zal aanbidden behalve Allah Jalla wa'ala... Want hoe kan hij iemand aanroepen die niet baat, die niet schaadt, die niet geeft, die niet neemt, die niks bezit, die onmacht, die, uh, die geen, enkel, geen enkel macht heeft. Dat kan niet, dat is onrecht. Je roept aan en je aanbidt degene die baat, die schaadt, degene die bezit, degene die alles bestuurt en alles bepaalt, degene die baat en die schaadt, dat is degene die je aanroept wat betreft diegene die niks daarvan kan verrichten, die kan jou niet helpen. Sterker nog, hij kan zichzelf geen eens helpen. Laat staan dat hij een ander kan helpen. In dit vers, en die maakt Allah Jalla wa ala een link tussen de tawheed al Robobia en het tawheed al-Uluhiyya. Jullie weten, het tawheed is drie soorten tawheed. Tawheed al-Rububiyya, tawheed al-Uluhiyya en tawheed, al tawheed asmaal sifat. Tawheed al-Rububiyya hebben we eerder opgenoemd, betekent dat wij Allah uniek maken in de heerschappij en in zijn daden. Hij is degene die bezit, degene die schept, degene die neemt, degene die geeft. Hij is de schepper, de bezitter, de bestuurder. Dat heeft te maken met zijn daden. En als hij degene is die schept, als hij de enige schepper is, de enige bezitter is, de enige bestuurder is, degene, de enige die leven geeft en leven neemt, dan is hij automatisch ook de enige die het recht heeft, om aanbidden te worden. Want hoe kun je een ander. Hoe kun je iemand aanbidden. Een afgod. Of een, uh, een graf. Of een boom. Of een steen. Of een engel. Of een profeet. Of een maan. Maakt niet uit. Hoe kun je zo iemand aanbidden. Of zoiets aanbidden. Terwijl het niet geschapen heeft. Niet baat en niet schaadt. Kan niet. De enige die het recht heeft om, het, om, om, om aanbeden te worden. Is de schepper. Degene die jou voorziet. Degene die jou bestuurt. En degene die jou geschapen heeft. En alles wat daarnaast aanbeden wordt, is baat, is vals. Allah zat in de Koran, in Surah An-Kabood, Ayah 17. Febtag hoor in de La Hir Riz Kawar Budu, Waskurulahu, Elehi Torjaon. Febtag hoor in de La Hir Riz Kawar Budu, Waskurulah. Allah zat in dit uh, vers, de betekenis daarvan. Vraag of zoek jouw Rizk, jouw voorziening, bij Allah aanbidt hem. En wees hem dankbaar. niet yani, vraag jouw voorziening van Allah. En niet van iemand anders. Want hij is degene die jou voorziet. En niemand anders. En als hij degene is die jou voorziet. Dan dienen je jouw voorziening, jouw rizq. Die je te vragen van Allah. Want hij is een razak, Degene die voorziet. Degene die veel voorziet. En veel voorzieningen schenkt. Als hij, dat, als hij de enige is die dat doet. Dan dienen wij niemand anders om een rizq te vragen. Behalve Allah subhanahu wa ta'ala. En aanbid hem daarom en wees hem daarom dankbaar. En yani hij, diegene die jou voorziet, hij is ook degene die het recht heeft om aanbeden te worden. En hij is ook degene die het recht heeft om gedankt te worden en niemand anders, ilayhi en naar hem is de terugkeer, is onze terugkeer. Dat betekent dus dat het verboden is om een ander aan te roepen en een ander, uh, of voorziening te zoeken en te vragen aan een ander. وقوله هو من أضل ومن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عند دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فرس سورة الأحقاف فرس الله جل وعلا من die Hem tot aan de dag des oordeels niet kunnen verhoren. En is er iemand meer afgedwaald en verder afgedwaald dan iemand die afgoden aanroept? Deze afgoden die Hij aanroept, die zullen Zijn smeekbeden niet kunnen verhoren. Alle zult die wachten tot aan de dag des oordeels, zij zullen Zijn smeekbeden niet verhoren. Want zij, zij kunnen Hem niet verhoren. Zij horen Hem geen eens. Dus vandaar uh, is Hij een van de meest afgedwaalden. En wie is er meer of verder afgedwaald dan iemand die naast Allah afgehouden aanbidt, die hem tot en met de dag des oordeels niet kunnen verhoren. En zij zijn geen eens op de hoogte van zijn smeekbeden. Zij hebben geen eens in de gaten dat zij aangeroepen worden door hem. Want het zijn doden. Het zijn afgehouden. En wanneer Allah zegt, وَإِذَا حُشِرَ nas wanneer de mensen zullen verzameld worden jeum al Qiyamah op de dag der opstanding wanneer Allah Jalla wa'ala de mensen zal verzamelen wa ieder hushir al naas kanu lahum a'da'an diegene die hij aanriep, zullen zijn vijanden zijn jeum al Qiyamah de muschrikien die allerlei soorten afgoden aanroepen die ze aanbidden en aanroepen naast Allah Jalla wa'ala jeum al Qiyamah zullen die afgoden afstand nemen van hen en ze zullen vijanden zijn van hen wa ieder hushir al naas kanu lahum a'da'an en ze zullen uh, hun aanbidding verwerpen. Dus Allah noemt hier het aanroepen van die mensen aanbidding. Want zij zullen hun aanbidding verwerpen. Yani ze zullen datgene verwerpen wat zij deden. En dat is dat zij aanroepen. En dat aanroepen. Uh, yani het aanroepen van afgoden Dat is heel vaak in de Koran genoemd. Omdat deze vorm van shirk het meeste voorkomt. Het komt vaker voor dan. Het knielen voor een, uh, voor een afgod. Het aanroepen, dat komt vaker voor bij mensen. En heel veel mensen gaan niet knielen voor een afgod. Gaan niet knielen voor een, voor een steen of voor een graf. Knielen gaan ze niet doen. Knielen is ook een vorm van ibada. Dit is iets wat ze niet vaker zullen doen. Vandaar in de Koran komt dat ook weinig voor. Lakin, wat betreft aanroepen, Allah Jalla in heel veel verzen, verduidelijkt hij. Dat het aanroepen van een ander naast Allah een vorm is van shirk. Omdat dit vaak voorkomt. Dat kwam vaak voor in de tijd van de jahiliyya. Dat, kom dat komt ook vaak voor in de mushrikien van deze tijd. In de mushrikien van deze tijd. Het meeste, meeste shirk die plaatsvindt is shirk in het dua. Shirk, shirk in het aanroepen van afgoden naast Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala... Amen, jeeb de Muttara, ieder daag, hij kschif de Sou, hij maakt jullie hoofden van de aarde, een Allah, een klein wat Allah zegt in dit vers, wat vers 62, de betekenis van of de vertaling van de betekenis van het vers. Uh, Amen, jeeb de Muttara, ieder daag. Wie yani verhoort de smeekbeden van degene die in nood verkeert? Wie is degene die hem verhoort? en yani Allah, Jalla wa Ala. Hij kschif de Sou en wie neemt zijn uh, ramp weg. Allah subhanahu wa ta'ala. En, uh, en wie heeft jullie als kholafa op aarde geplaatst of gemaakt? Is Allah jalla wa ala. En hij is degene die dat doet. Daarom zegt Allah jalla wa ala. A ilahun ma'allah. A ilahun ma'allah. En yani, is er een, is er een uh, God naast Allah? Is er een ware God die het verdient om aanbeden te worden, om aangeroepen te worden naast Allah subhanahu wa ta'ala? En yani, diegene die jullie Dua verhoort, degene die jullie rampen wegneemt en onheil wegneemt, degene die jullie smeekbeden verhoort in nood, in moeilijke situaties, is Allah. Ala. Dat weten jullie. En hoe kunnen jullie dan nog een andere aanroepen naast Allah subhanahu wa ta'ala? Zijn er andere goden die dat ook kunnen? Het antwoord is nee. En als het antwoord nee is, waarom doen jullie dat dan? Waarom doen jullie dat dan? Weinig van hun zullen zich laten vermanen. wat Tabarani bij isnadeh, dat hij in zijn de Nabi (sallallahu alaihi wasallam) een manafiq is. Hij deed het komu, bina gelovigen. Hij zei: lahi Nabi (sallallahu alaihi wasallam) om deze manafiq te "De Nabi (sallallahu alaihi wasallam) zei: "Hij is niet verachtend aan mij,